Daniel Rossel speelt in de productie Peter en de Wolf, zowel de grootvader als de boswachter in deel 1. Ja, hoe is het hier om in deze productie te staan? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Het is natuurlijk heel leuk om terug op het toneel te staan sinds... Ja wel een zeer lange tijd. Dus ja, dat is spannend en, en heel aangenaam om met uh, een groep uh, goede dansers te werken en dan ook met Peter van den Begin, die dan uh, uiteindelijk de verteller is. Dus ja, ik kan er maar één uh, ding op zeggen. Heel positief allemaal. Is ook via een casting verlopen, zoals het vaak gaat? Of uh, heeft men u opgebeld? Nee, Anne kende mij en uh, ze had me in het verleden al eens gevraagd, maar toen kon ik niet. En, uh, ja, Voilà, er was uh, plaats en tijd nu en uh, ja, dus heb ik uh, toegezegd en absoluut een, uh, een pluspunt. Speciaal voor deze productie is uh, Prokofiev, Peter en de Wolf uh, verlengd met een uh, begin, uh, een, een eerste deel. En wat vindt u ervan? Uh, bent u betrokken geweest bij de muziek die toen geschreven is? Nee, absoluut niet, want die muziek is wel al een, een tijd geleden geschreven. Niet alleen nu voor deze tour. Dus ja, ik, ik was er niet bij betrokken. Maar ik vind de opzet heel heel geslaagd. De toelating is gegeven door de familie Prokofjev, uiteraard. En ja, de muziek sluit volgens mij toch aan op het originele van Prokofiev. Dus nee, ik vind dit een, een heel geslaagde opzet eigenlijk en het maakt ook een, een, de mogelijkheid om daar dus een full length, een, een avondvullend programma van te maken wat natuurlijk ook wel interessant is. Met deze productie, u zegt dat u gestaan in Broadway, hoe was dat? Ja, dat was uiteraard natuurlijk Broadway blijft Broadway, geeft een, het, is een, het geeft een dimensie meer. Uh, ja. Theater blijft hetzelfde en de inzet blijft uiteraard hetzelfde, hè, waar men ook optreedt. Uh, iedereen probeert uh, altijd een, zijn ja. uiterste te geven. Maar ja, Broadway is Broadway. Dus, ja. Oké, okay, bedankt. Heel veel succes nog uh, met uh, volgende rollen. Dank je, dank je, dank je.